8 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. Turks vliegtuig door Syrië neergeschoten. Energierekening komen de jaren nog veel verder omhoog, zegt RWE. En van Aertsen doet oproep tegen politiewet. Syrië heeft toegegeven dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd omdat het toestel boven Syrische wateren vloog.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 Turkije heeft kritiek op de manier waarop de Syrische regering... de opstand tegen het bewind van president Assad neerslaat. Strom en gas worden de komende jaren nog aanzienlijk duurder. Dat zegt de nieuwe topman van energiebedrijf RWE, Terium, in het AD. Hij verwacht dat de energierekening voor mensen met lage inkomens... onbetaalbaar wordt. Dat heeft volgens Terium te maken met het verduurzamen van de energiemarkt. Brussel eist dat er in 2050 CO2-vrije energie wordt geleverd... Volgens RWE kosten de investeringen om van fossiele brandstof en kernenergie af te komen veel geld. Komend jaar zijn gezinnen gemiddeld al 160 euro meer kwijt aan gas en elektriciteit. Dat bleek vorige maand uit een onderzoek van een prijsvergelijker. De prijs gaat omhoog door de hoge olieprijs en de verhoging van btw op aardgas. Burgemeester van Aartsen van Den Haag roept de Eerste Kamer op de nieuwe wet te verwerpen die de nationale politie regelt. De Senaat debatteert komende week over de politiewet... waarin de huidige 25 regiokorpsen en het KLPD opgaan in één landelijk korps. Dat gaat bestaan uit tien regio's. Van Aartsen zei op Radio 1 dat hij voorstander is van de nationale politie... maar dat het huidige voorstel op een aantal fronten heel wat feilen vertoont. Volgens hem is er de afgelopen jaren een goede samenwerking ontstaan... tussen justitie en het openbaar bestuur. En Van Aartsen is bang dat de nieuwe wet hier afbreuk aan doet.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 Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 23 juni en er is een nieuw systeem op de markt om stroomstoringen snel te verhelpen. De VVD congresseert vandaag en met spanning wordt uitgekeken naar de speech van premier Mark Rutte. Maar eerst de spanning. De spanning die loopt op tussen Syrië en Turkije. Gisteren haalden namelijk de Syriërs een Turks gevechtsvliegtuig neer. Volgens de Syriërs zou het Turkse vliegtuig het Syrische luchtruim zijn binnengevlogen. De Turken beraden zich op gepaste reactie. Correspondent Bram van Meulen legt uit wat dat zou kunnen zijn. Ik denk dat je goed moet kijken naar hoe er in eerste instantie vanuit Ankara is gereageerd. Namelijk uh, terughouden. De Turken hebben het over een samenwerking met de Syriërs. Een gezamenlijke reddingsactie om die twee vermiste piloten te vinden...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 Maar ze dan toch weer afhankelijk zijn van dwarsliggers Rusland en China. Nu kan dit door dit incident allemaal veranderen.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 Bij een stroomstoring duurt het vaak een tijdje voordat de oorzaak is gevonden. Maar dat kan beter. Het beheerde Stedin komt met een zelfherstellend netwerk... dat ervoor moet zorgen dat de lichten veel sneller weer aangaan. Bij Stedin gaat Marco Kruidhoff over de continuïteit van het netwerk. En nu aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Zo'n systeem hadden ze in Nieuwegein ook wel willen hebben, denk ik. Nou ja, in Nieuwegein hadden ze aan dat systeem ook niets gehad. Nee. In Nieuwegein zijn wij jammer genoeg getroffen... En uh, hoogstwaarschijnlijk wel getroffen door wat blikseminslagen. Want daar was op verschillende plaatsen wat kapot. En door dat natuurgeweld. Ja, daar kan zelfs een zelfherstellend netwerk niet tegenop. Nee. Maar waar kan het zelfherstellende netwerk wel tegenop? Oftewel, wat houdt het nieuwe systeem in? Ja, het nieuwe systeem. Dan vind ik het prettig om toch even uit te leggen. Uh, hoe een uh, gebruikelijke stroomstoring wordt opgelost. Want uiteindelijk, als er eens een kink in de kabel plaatsvindt. dan moeten daar monteurs naartoe. Die moeten de foutplaats gaan vinden. En uiteindelijk, middels omschakelingen. kunnen wij binnen 100 minuten de klanten voorzien van elektriciteit. Ja. Hetzelfde herstellende netwerk zorgt ervoor dat wij sensoren plaatsen. die weten waar dan op een gegeven moment de foutplaats is. Dit communiceren met op afstand bedienbare schakelaars. Ja. Op, op die manier kunnen maar... wij het, het net sectioneren. Ja, maar even, even wat ik uh, zelf een, een nadenk over de sensoren eigenlijk. Ik bedoel, hoe, hoe doen die dat dan? Ja, de, de sensoren is eigenlijk hetzelfde als dat de huisarts of, of het ziekenhuis van u een hartfilmpje maakt. We kijken continu in het netwerk, we monitoren en uiteindelijk weet hij of dat het netwerk uh, goed is... of dat er ergens een graafmachine onze kabel raakt. Oké, okay, dus, en in het verleden was het zo... dan moest je eigenlijk gewoon zelfstandig het vaststellen... maar nu heb je gewoon allerlei hulpapparatuur... dat zegt van, hallo, hier zo, uh, e, E5, E6, daar zit, uh, daar zit de fout. Inderdaad, de sensoren die kijken continu... en die zeggen gewoon, deze kabelverbinding is nu stuk. Ja, en dat betekent, als je weet precies waar de fout zit... dat je dat ook sneller kan herstellen... waardoor mensen weer sneller stroom hebben. Ja, daarmee kunnen we de foutplaats heel makkelijk isoleren. En dan kunnen we hem ook weer vrij snel herstellen. En dan hoeven de monteurs niet te plaatsen. Uh, maar kunnen we dat binnen één minuut gewoon de klanten weer voorzien van elektriciteit? Maar hoe kan dat dan, dat je het binnen een minuut kan? Want ze moesten toch altijd gewoon weer een, een stukje in de grond gaan graven... om die kabels aan elkaar te, ja, te lassen, als het ware? Ja, de, het elektriciteitsnet waar wij onze transformatorhuisjes mee voeden... Uh, dat, dat wordt opgebouwd in allemaal ringen. Op die manier kunnen we de elektriciteit vanuit twee kanten uh, laten voeden. Yeah. En op die manier kunnen wij inmiddels omschakelingen weer vrij snel iedereen van één Het is een beetje zoals, uh, even voor de simpele mensen die weinig van elektriciteit snappen. Het is een beetje zoals met bijvoorbeeld het spoor. Je zet het wis, de wissel om, uh, zodat de trein uh, een stukje naar rechts rijdt en, en er voorbij komt, maar uiteindelijk wel op de plaats van bestemming aankomt. We kunnen de trein via Utrecht naar Amsterdam laten rijden, maar die kan ook via uh, Rotterdam naar, de, naar Amsterdam toe rijden. Ja, dit klinkt allemaal heel uh, logisch. Is het moeilijk in te voeren? Ja, de technologie is echt hoogstaand. We maken hier gebruik van verschillende technologieën die al jarenlang bestaan. Maar door juist de samensmelting hiervan uh, hebben we hier echt hoogwaardig technologie waar we al jarenlang mee aan het innoveren zijn en aan het testen. Het is ook dat dus uiteindelijk... iets wat we uh, kunnen exporteren, als ik dat zou horen. Nou, kijk, uh, wij hebben niet als doelstelling om dit te gaan exporteren. Wij delen graag onze kennis met onze conculega's om, om hun ook dit uh, te gunnen. Ja. Uh, want uiteindelijk hebben wij een maatschappelijke taak... en willen wij dit voor Nederland, maar ook voor de hele wereld, uh, laten zien dat dit gewoon mogelijk is. En waar wordt het als eerste ingevoerd in Nederland? Ja, we doen dat in het centrum van Rotterdam. En dat is rondom de blaak uh, richting de Erasmusbrug, de boompjes... dat hele gebied, dat hebben we nu voorzien van een zelfverstelling. Is, is dat een gebied wat veel last heeft van storing... of heeft u gewoon toevallig Rotterdam uitgekozen? Ja, we zijn zo overtuigd dat dit systeem zo robuust is... dat wij het centrum van Rotterdam uh, zonder meer aandurfden. En het is wat gelukt dat het Rotterdam centrum de primeur heeft... Al denken wij wel dat natuurlijk centrums van grote steden zeer veel belang hechten aan de continuïteit van de energievoorziening. Ja, goed, daar gaat het gebeuren. Meneer Kruidhoff, het systeem is helder. Uh, dank u wel. Alsjeblieft. We hebben het over de politiek. Want komend weekend zijn er nogal wat congrescentra volgeboekt. Omdat politieke partijen hun congressen houden voor de Tweede Kamerverkiezingen. U weet het hè, 12 september dan zijn die verkiezingen. CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP en de ChristenUnie die doen dat allemaal volgende week. De grootste politieke partij, de VVD, houdt vandaag, net als overigens D66, al een congres. Wilma Borgman is in Den Haag en straks op weg naar de VVD. Wilma, zijn ze een beetje nerveus bij de VVD? Uh, je zal het er niet hard op horen zeggen, Bert, maar dat is... Zeker het geval. Um, kijk, uh, vlak nadat het kabinet was gevallen, uh, dat kwam te vroeg voor de Liberalen. Nu is de grote vraag: kunnen ze de positie die ze uh, de anderhal laatste anderhalf jaar hebben gehad, het leveren van de premier, de grootste partij zijn in de Tweede Kamer, kunnen ze die positie vasthouden? En dat zal niet gemakkelijk worden, want uh, het gaat nog wel goed in de peilingen. De VVD staat nog steeds zo rond de 30, maar de partij is wel kwetsbaar geworden. Want Um, er is het vijf akkoord gesloten. Daarin zaten een heleboel uh, onliberale maatregelen, veel belastingverhogingen. Ik hoor Stef Blok bijna elke dag zeggen van dat hij iets moet intrekken of ergens niet gelukkig mee is. Maar dat moet dan wel een beetje gebeuren, want daar staat voor 1,3 miljard aan bezuinigingen in de boeken. En als je dat wil terugtrekken, dan moet je daar wel 1,3 miljard aan andere maatregelen tegenover zetten. Dus, uh, maar duidelijk maakt het Stef Blok in ieder geval dat dat akkoord dat ze daar niet blij mee zijn uh, als het om dat onderdeel gaat. Uh, de forense tax, de BTW, beperking van ja. de de um, er is nog iets waardoor de VVD kwetsbaar wordt. Dat is de positie die Mark Rutte kiest in Europa. Aan de ene kant pompt zijn kabinet miljarden aan steun in de euro... Uh, ze zeggen er dan steeds bij dat het in ons eigen belang is. Maar aan de andere kant is er weinig warmte voor Europa. Rutte wil geen discussies over meer samenwerking... of over het overdragen van bevoegdheden. En dat maakt hem kwetsbaar. Je zag deze week al dat het CDA um, Rutte daarop aanviel. Vol, de oude bondgenoot. Ja, voluit wat wel opmerkelijk is voor uh, een partij die ook nog in het kabinet zit. Zeker, maar uh, de, de VVD zal daar vaker op worden aangevallen. Dus dat maakt ja. de verkiezingscampagne van de komende maanden ingewikkeld. Ja, nou, en, en nog iets wat ingewikkeld is. Ik hoor daar Mark Rutte vervolgens niks terugzeggen. Uh, dat wil zeggen, hij heeft het over eigen belang... maar hij heeft het niet over de emoties die bij mensen leeft... als het gaat over bijvoorbeeld dat Europese noodfonds, dat ESM... waar wij voor 40 miljard aan garanties in stoppen. Uh, mensen voelen zich daardoor... Ja, nou ja, ik, ik zag op Twitter de meest uh, landverraadachtige teksten voorbij komen... Maar wat Rutte daar tegenover zet zijn cijfertjes. Dat is het eigen belang. Hij zegt dan van ja, de banken hebben bijvoorbeeld... voor 50 miljard uitstaan in Spanje. Als wij die miljarden aan steun niet geven, zijn we dat geld kwijt. Maar hij zet daar geen andere emoties emotie tegenover. Nou, uh, uh, hij gaat vanmiddag speechen. Nou zag ik van de week ook in een aantal kranten... nog een, nou, een aantal kranten, vooral namelijk uh, de Telegraaf... Ja. een soort uh, probeersels, ik weet niet of het echte probeersels zijn... Dat van, waren het, ja, zeker, van leuzen ja. waarmee die, uh, de boer opgaat. Uh, wat, wat wordt nou de boodschap van de VVD? Ja, dat is nou precies de vraag waar ze mee worstelen. Oh. Het is uh, voor 12 september een, uh, he, uh, heel wat ingewikkelder dan in 2010. Want toen zat Rutte nog in de oppositie. Stond hij als uitdager tegenover het kabinet uh, van uh, Wouter Bos en Jan-Peter Balken. Nou, dat kabinet had net twintig commissies ingesteld... die moesten nadenken over de economische crisis. Het beeld daarvan was dat dat toch allemaal niet erg opschoot. Daartegenover stond Mark Rutte, die zou orde op zaken stellen. Misschien weet je nog Bert, die posters van de VVD... Um, witte achtergrond met die grote oranje letters met blauw onderstreept... orde op zaken ja. stond er dan op. Maar ja, uh, daar heeft zijn kabinet anderhalf jaar de tijd voor gekregen. Met de economie gaat het nog steeds niet goed. De woningmarkt ligt stil, het consumentenvertrouwen is um, heel erg laag... En natuurlijk wordt er dan in de verkiezingscampagne getwist over de vraag wat het kabinet daar dan precies allemaal aan kan doen. Maar met dit soort cijfers in de hand is uh, dat orde op zaken stellen uit 2010 deze keer niet echt een goede kreet. Maar die kreet moet wel over de economie gaan, want de economische crisis hoort als thema wel echt bij de VVD. Daar profileren ze zich ook graag op, he, financiële degelijkheid en zo. Dat blijft ook voor 12 september ongetwijfeld het advies. Maar dan wel uh, zonder al te veel terug te kijken op de beloftes uit 2010. Goed, vanmiddag. Vanaf drie uur gaat hij uh, een toespraak houden. Zijn dus speech op dat VVD-congres allemaal hier te horen op Radio 1 in de Sportzomer. <middels> Straks vreugden in Duitsland, verdriet in Griekenland. Het werd 4 tegen 2. Heb ik eerst informatie. Er is een omleiding op de A15 van Gorkom naar Nijmegen. Tussen Tiel en Echtot is de weg daar dicht in verband met wegwerkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Teleurstelling, berusting in Griekenland. Want het nationale elftal kan na de 4-2-nederlaag tegen Duitsland naar huis. De wedstrijd werd in Griekenland emotioneel en politiek beladen beleefd. Koning Keeser volgde de strijd in het inmiddels bekende café Happening in Athene. Anderhalve minuut voor het eind van de wedstrijd, en het is gedaan met Griekenland. 4-2 na nog een laatste penalty van Salpighidis. En hier uh, in Café Happening zien we berusting op de gezichten. Applaus Toen ik naar Café Happening toeliep, was het overal vrolijk hier. Alle terrassen zaten vol. Voor de derde keer komt de NOS Radio hier uh, op het terras. En daar zitten ook weer Maria en Eleni. Maria, een gescheiden vrouw, die leeft van het pensioen van haar moeder. En Eleni die moet leven van twee derde van haar pensioen wat ze nog over heeft. Eleni had duidelijk spanning in het begin. Want ze zegt, dit is toch een speciale wedstrijd, beladen voor ons, want Duitsland voert een economische oorlog tegen ons. Er zijn hier nu eenmaal anti-Duitse gevoelens ontstaan daardoor. En toen, en toen werd het 4-1 en opeens heel stil hier op het terras. En Maria en Aleni. Kijken nu triest. Echter, dan kunnen mensen niet die vleugel dienen. καταστάσει, het kadaster, is het postadocadnummer. Ja, die die Na, xa, maar het is Wat kan ik er doen? Zeg, Maria. Het is, de, het is duidelijk dat de Duitsers veel beter zijn. Eleni wordt een beetje kwaad op bondskanselier Merkel. die had niet zo uitbundig moeten zijn, die moet zich een beetje inhouden. Maria is er niet mee eens en nu beginnen ze samen een beetje ruzie te maken. En, daar volgt, en nu volgt er toch een warm applaus voor de Grieken. Er wordt nog even boos geroepen naar bondskanselier Merkel. Maar de Grieken moeten natuurlijk nu toch erkennen dat het terecht is. En langzamerhand lopen de meeste mensen nu ook weg. Ze gaan naar huis. Berusting in Griekenland is dus. En vreugde in Duitsland. Correspondent Tim de Wit op de Van Meilen bij de Brandenburger Tor... samen met een half miljoen andere mensen. Het was na die 1-1 nog heel even spannend. Maar toen was het bam, 2-1, 3-1...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 die oh, deze spieler die nu spelen met Mare Götze, Schürrle, Reus hooggezogen hebben. De wonscoach Jogi Leu zet maar niet een hele nieuwe aanval neer tegen de Grieken. Dan moet je kijken hoe het uiteindelijk toch uitpakt. Ja, we kunnen echt wel spreken van een heel goed Duitse elftal. Ze zijn zo'n een team gevormd. En ze weten alle mannen waarvoor ze spelen.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 Maar dat eindigde toen in de halve finale. En nu? Eh, hoe eindigt dit sprookje? Want en wie endet dat je in deze maart? Met een 2-1 tegen Spanje. In finale. Genau. You know. Duitsland gaat op weg naar de halve finale... en droomt heel duidelijk en hardop van iets heel erg moois. Tegen Spanje, hoopt hij dan in die finale, Zijn die fan. De reportage was van Tim de Wit... Bestuurders die voor de eerste keer met alcohol achter het stuur... of op hun scooter of brommer worden betrapt... die lopen grote kans mee te moeten doen aan een alcoholslotprogramma. Dat programma, dat oorspronkelijk bedoeld was voor dat waren, drankrijders... wordt nu ook vaak ingezet voor mensen die voor de eerste keer gesnapt worden. Sinds de invoering eind vorig jaar heeft het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheid, al bijna 2.300 mensen een alcoholslot opgelegd. Volgens advocaat Gertjan van Ooster die cliënten die zo'n alcoholslotprogramma opgelegd hebben gekregen, legt het CBR die maatregel te rigoureus op en wordt er niet gekeken naar de achtergrond van de cliënten en eventuele verzachtende omstandigheden. Wij pleiten eigenlijk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 We praten erover verder met woordvoerder Koen Sleddering... van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, dat CBR dus. ja, Meneer Sleddering, ja, u hoort het, als het aan de juristen ligt... dan zou er eigenlijk één procedure moeten komen. En er moet ook weer veel meer rekening worden gehouden... Ja, met de mensen zelf, met de persoon. Want u, het CBR, doet dat te weinig. Ja, Wat de wetgever heeft bedoeld met het alcoholstofprogramma... is het om zware overtreders aan te pakken. Het is een zwaar middel tegen zware overtreders. En of het nou de eerste keer of de tiende keer is, maar je rijdt met meer dan 1,3 promilage in je bloed... dan ben je een levensgevaar op de weg. Ja, maar en er de zijn de... altijd omstandigheden. Hè? Ik ga het gaat even van het persoonlijke. En Hij noemde in het gesprek ook, hebben we nu niet nog een keertje laten horen... maar hij noemde in het gesprek ook bijvoorbeeld iemand die had net te horen gekregen... dat een familielid kanker had en vervolgens het uh, in de kroeg ja, zich nog niet is gaan bezatten... maar wel een paar stevige borrels heeft genomen. Ja, dan kan je toch ook met de omstandigheden rekening houden? Maar in dit geval is het uh, levensgevaarlijk wat die mensen doen. Dit kost 5 à 6 doden per jaar en 50 à 60 gewonden per jaar in het verkeer. En de wetgever heeft bedoeld van dit is zo gevaarlijk. Wij moeten daar de mensen voor beschermen. En dus is die maatregel. Het gaat niet of je het één keer of twee keer of wat de omstandigheden zijn. Het gaat dat je met veel hebt, je hebt hier echt heel veel gedronken die aan het verkeer gaat deelnemen. En die keuze moeten de mensen leren maken. Ja, de, ja u, bent, u, u klinkt heel fel. Maar m, mijn vraag was van of je inderdaad omstandigheden, persoonlijke omstandigheden... daar is toch ons hele rechtssysteem ook altijd op gebaseerd. De ene krijgt een hogere straf dan de andere... omdat er andere omstandigheden zijn. Ja, maar dan praten we over het strafrecht. Ja. Dat is, dit is toch een terecht. straf? Ik bedoel, nee, strikt formeel. Even, u heeft gelijk strikt formeel. Maar het is toch een straf als je iemand oplegt... dat hij een alcoholslot uh, in zijn auto krijgt? Nee, hij, hij, hij heeft teveel gedronken in het verkeer. Dan kan die, komt hij langs de rechter voor je strafrecht. Maar hij krijgt van de politie ook een mening dat hij langs het bestuursrecht. En daar zitten wij. En dat is geen straf, maar een middel om je te leren om geen alcohol in het verkeer te gebruiken. Eigenlijk zeggen wij, je hebt zoveel gedronken dat je bent vijf jaar je rijbewijs krijgt. Maar we geven je de kans om via een programma dat rijbewijs terug te krijgen. Ja. Uh, zou het niet handiger zijn dat het toch in handen van één instantie kwam? Ja, dat is een zaak van de politiek. Daar is uh, uh, al tijden over gesproken en ook studie naar gemaakt. Volgens nog is dat nu, uh, op dit moment niet aan de orde. Ja. En speelt misschien ook een rol dat het wel opeens heel zwaar is. Want voor die tijd uh, hadden we helemaal niet dit soort maatregelen. Nee, er zijn uh, maatregelen die bij lagere percentages zijn. En dan werd je naar een cursus gestuurd. En uh, het kabinet heeft besloten om uh, de grote zware overtreders ook zwaar aan te pakken. En dit is dus een nieuwe maatregel. Die is vanaf 1 december geldig. En de mensen lopen nu tegenaan dat het inderdaad een hele strenge maatregel is... en dat je, het heeft een grote impact op uh, iemands leven. Ja, en dan nog een, uh, een punt, want wat wij ook horen is... Uh, er is iemand die dacht, nou ja, ik ga drinken. Ik ga niet met de auto, zo verstandig ben ik wel. Ik pak de brommer of de scooter en die is gesnapt. Um, is het dan logisch dat hij dan een alcoholslot krijgt voor zijn auto? Ja de, de, de, de, ja, de man is ook in beroep gegaan en de rechter heeft uh, tegen die man gezegd... het gaat om het besturen van een motorrijtuig... Nu heeft kennelijk de keuze niet kunnen maken tussen alcohol en deelnemen aan het verkeer op een motorrijtuig. Ja. En daar valt een brom er ook bij en dus krijgt u een Ja. En voor iedereen die denkt, zou dat nou ook voor mijn fiets gelden? Voor de fiets geldt het niet, want daar is geen rijbewijs voor nodig. Nee. En die vrachtwagenchauffeur, uh, wat ook een voorbeeld was, wat moet daar dan mee gebeuren? De beroepschauffeurs hebben in de wetgeving een speciale uh, nadruk gekregen... omdat de wetgever van mening is dat die een, veel kilometers maken met grote voertuigen... Uh, en uh, dat, uh, dat dat ook een grote impact kan bij een eventueel ongeval. En dat betekent dat men uh, het, het, het beroepsrijbewijs uh, vijf jaar kwijt is. Meneer Sledering, ik uh, dank u wel voor de toelichting. Koensleddering koensledering was dat van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het is bijna half negen, zo is het tijd voor Peter en Mieke met de Tros Nieuwsshow. Die hebben het over water, ze hebben het over uh, Assange, uh, is hij nou wel uh, of niet uh, een Ecuadoriaan? En ze hebben het over oorverdovend goederenvervoer, dat en meer, uh, tot tien uur. Want om tien uur begint weer de sportzomer. Tot dan.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 De Australische kustwacht vreemd, vreest dat ruim 90 bootvluchtelingen... die nog worden vermist bij Christmas Island zijn verdronken. Vanmorgen vroeg is een laatste reddingspoging begonnen... maar dat heeft nog niets opgeleverd. De asielzoekers zaten op een boot die donderdag kapseisde in slecht weer. 109 mensen werden gered en zeker drie mensen zijn omgekomen. En Syrië geeft toe dat het gisteren een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens de strijdkrachten vloog het toestel boven Syrische wateren... De Turkse premier Erdogan wil reageren als alle details van het incident bekend zijn. Naar de twee piloten wordt nog gezocht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er We trekken wolkenvelden over het land met in het noorden een paar buien... maar er zijn ook plaatsen waar de zon schijnt. De zuidwestenwind is matig in het binnenland... en vrij krachtig tot krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met heel plaatselijke een bui...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 De dagen daarna blijft de neerslag beperkt tot enkele buien. Wolkenvelden worden afgewisseld met zon... en de temperatuur stijgt langzaam weer boven de 20 graden. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Weij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Ja, u hoort het, ik ben vandaag alleen. Ja, we zijn ook maar tot tien uur bij u. Wat gaan we doen? Om negen uur heb ik contact met Linda Huiskamp. Die wordt vastgehouden in Australië nadat ze betrokken was bij een ongeluk... waarbij een vriendin omkwam. Haar zus is zometeen hier en ook advocaat Knoops geeft uitleg... Japan gaat binnen twee weken weer twee kernreactoren starten... vanwege elektriciteitstekort. Tot vreugde van energiedeskundige Wakker... die nog steeds in kernenergie gelooft. En straks komt hij vertellen waarom. De sportzomerbus komt nog langs rijden, daarna doet Ari Storm de boeken. Hij bespreekt onder andere Leon, de wintersnieuwe roman... en de nieuwe vertaling van James Joyce Ulixes, zoals dat tegenwoordig heet. En aan het eind van de uitzending twee actrices... Paulien Grijdanus en Anneke Blok. Samen met Jitske Reidinga spelen ze de hele zomer door... in het De La Mar Theater in Amsterdam. Kortom, anderhalf uur, sportvrije radio. Komt er eens om tegenwoordig. Uh, zometeen nog het leed van mensen die langs goederen spoorlijnen wonen. Spoorboeklo spoorboekloze reizen rukt namelijk op. Maar eerst een vallende ster... Twee jaar geleden werd hij nog bijna verkozen tot persoon van het jaar door Time Magazine. En nu is hij gevlucht naar de ambassade van Ecuador in Londen. We hebben het dan natuurlijk over Wikileaks-voorman Julian Assange. Over de val van de klokkenluider en de wellicht toch wat roemloze ondergang van Wikileaks. Ga ik praten met internationalist Francisco van Joden. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Mieke. Ja, twee jaar geleden nog de held van het volk. En nu de schlemiel van het vrije woord. Uh, nou, het is wel zo, zou je kunnen zeggen, met uh, Julian Assange. dat uh, Hij zit in de problemen, of, eigenlijk al vanaf het begin. En iedere stap die hij neemt om daaruit te komen. maakt het alleen nog maar erger. En he, dus het is eigenlijk begonnen met. hij bracht een bezoek aan Zweden. Uh, hij, uh, hij had daar iets met uh, twee dames. <laughs> uh, hij heeft seks mee gehad. zonder niet dat, dat, uh, dat ze dat niet wilden of zo. Maar uh, die wisten dat niet voor elkaar. Toen uh, bleek, achteraf kwamen ze daarachter. Uh, hij had uh, zonder condoom seks gehad. Dat vonden ze nog niet zo'n prettig idee. Toen zei ze, weet je wat, kunnen we dan niet uh, dwingen dat hij een hiv-test moet ondergaan? Dat hmm. uh, ze maakten zich daar zorgen om. En dat wilde hij, daar begon het eigenlijk mee. Dat wilde hij niet. Toen zei ze naar de politie gaan. Toen zei de politie, ja, wacht eens even. Seks zonder condoom, dat valt eigenlijk onder verkrachting. Dat zou in Nederland niet zo zijn. Maar in Zweden, in Zweden is dat wel zo. Dus uh, toen viel eigenlijk, zonder dat er een aanklacht tegen hem is ingediend... Heeft hij uh, justitie gezegd? Weet je wat? Uh, we gaan dat eens dus even onderzoeken. En uh, toen moest hij uh, uh, komen voor, uh, om verhoord te worden. Stel, hij is nooit aangeklaagd. Hè? Hij, is nooit, hij moet verhoord worden. En hij heeft het land verlaten. Mm. En gezegd: Ja, ik ga niet terug naar Zweden. Want als ik terug ga naar Zweden, word ik uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Nou, toen ontstond er een soort internationaal spel. En de Verenigde Staten heeft, heeft andere problemen met hem. Ja, de Verenigde Staten heeft een appeltje met hem te schillen. En het lastige daarbij is dat je niet weet of de Verenigde Staten hem echt wel hebben ja, of nee. Dus het vermoeden is dat, dat, er een, dat ze een, wel een aanklacht hebben... Ja. maar die is dan verzegeld, dus dat weet dan niemand. Dus die ligt dan ergens op het moment dat ze hem kunnen pakken... trekken ze die aanklacht daarvoor. Okay. Maar je weet dus niet dat je... Hij wordt niet officieel gezocht. Nee, nee. Het, hè, hij vermoedt dus van zo gauw ik in Zweden aankomt, komt die aanklacht tevoorschijn. Zweden levert mij makkelijk uit aan de Verenigde Staten. En als ik in de Verenigde Staten ga... dan zie ik de komende 40 jaar het licht niet meer. Hè, dan ga ik in de gevangenis in... Ja. Kom ik eruit? En, Goed, uh, dus, dus hij is op de vlucht. Nou, dan zat hij in Engeland. Had hij, zat hij bij, mensen, bij iemand thuis, een supporter? Hè, die, die, dan mocht hij dan thuis zitten met een bandje om zijn enkel. Ja. Moest zich elke twee keer per dag melden bij de politie. Niet bepaald het beste leven wat je wil hebben. Uh, en ja, juridische procedure, slepend al sinds 2010. Ja. En dan uiteindelijk werd er nu beslist door, het, uh, door de hoogste instantie. Uh, de laatste beroepmogelijkheid verviel zo'n beetje. Uh, van uh, hij moet uitgeleverd worden aan uh, Zweden. En over 14 dagen gaat dat gebeuren. Ja. Dan had hij nog één mogelijkheid om in het, bij het Europees Hof in beroep te gaan. Maar eigenlijk zat het er wel aan te komen ja. dat hij naar Zweden moest. En uh, toen heeft hij het zeker voor het onzeker genomen. Is hij de ambassade van Ecuador in? Ja, maar waarom Ecuador dan? Ja, waarom Ecuador? Nou, nou omdat denk... de, de uh, onder andere omdat de president van Ecuador tegen hem in een tijdens een interview. Dat hij, hij, had, hij, hij heeft een televisieprogramma op, op internet. Uh, uh, heeft hij de president van Ecuador geïnterviewd. En die schijnt tijdens dat interview of daaromheen gezegd hebben... joh, uh, kom naar ons toe. Ja. Uh, Ecuador heeft een beetje een moeizame relatie met de Verenigde Staten... zoals wel meer Latijns-Amerikaanse landen. En uh, vat, uh, vangt veel vluchtelingen op. heeft staat is geprezen ook... omdat ze de meeste vluchtelingen in heel Latijns-Amerika zo'n beetje opvangen. Dus die hebben nou, uh, uh, vraag bij ons asiel aan, kom naar ons toe. En dat heeft hij eigenlijk gedaan... Ja. En nu zit hij in de ambassade van Ecuador in Londen... Ja. in een kamertje wat kleiner is dan deze studio. Hoe weet je dat precies? Nou ja, omdat die ambassade van Ecuador is niet zo heel erg groot er is. Mensen die het kennen, die hebben gezegd... Nee, er zit, de, de ambassadeur heeft een, een kantoor en er zitten een paar kamertjes omheen. Ja. En dat zit. En daar zit hij binnen en daar kan hij niet meer uit. Dus je zou kunnen zeggen, hij zit al opgesloten. Ja. Hij zit al, en het is duidelijk, zo gauw hij de ambassade verlaat... wordt hij, wordt hij opgepakt, gaat hij naar Zweden. ja. Ja, je zou zeggen, die hele poppenkast was niet de bedoeling. Het lijkt wel of hij, laten we zeggen, steeds meer ja, in, in, in iets die, gezogen die polester, is. Ja, hij heeft Nou ja, dit is, zou je kunnen zeggen, dit is op het moment dat jij het machtigste land ter wereld als tegenstander hebt, ja. dan, kom, dan heb je een groot probleem. Dus alles wat hij doet, en de, de, de Verenigde Staten de heeft officieel nog niks gedaan. Maar elk wat hij doet, hij zakt steeds dieper weg. Ja. He, hij, nu heeft hij bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, er zijn veel mensen geweest die hem steunden. He, uh, uh, uh, regisseurs, Ken Loach bijvoorbeeld. Allemaal lui die hebben bij elkaar 240.000 pond opgebracht. om zijn borg te betalen. Dat hij toch uit de gevangenis kon in Engeland. Ja, die zijn ze nu waarschijnlijk kwijt. Dat vinden die mensen toch niet leuk. Nee. Dat zijn lui die zeggen: ja, ik had het toch liever gehad dat ik naar Zweden was gegaan. Maar luister eens: ja. dat, dat hele Wikileaks dat is veranderd in een grote Julian Assange-show. Waar ging het nou uiteindelijk om? Wikileaks zou je kunnen zeggen: bestaat eigenlijk niet meer. He, dus het hele systeem, de, de, de website die, waar hij mee begon. Van ik maak, het dat was een heel goed idee, ik maak een website. Wat, wat is nou eigenlijk het, wat is het? Een klokkenluider heeft het probleem. Als jij een klokkenluider bent, is je leven eigenlijk verwoest. Kijk maar naar alle mensen die wij kennen, die beroemd zijn omdat ze klokkenluider zijn. Het gaat erna nou altijd mis. Of het nou spijkers is bij Defensie, of uh, die bos met dit bouwfraude. Je, je leven is verwoest als je dat doet. En hij dacht van nou, als ik dat nou eens anders aanpakken. Dus ik maak een site... waar mensen die iets te melden hebben, die kunnen dat anders kwijt. En we hoeven er nooit achter te komen... wie dat is. Dat was eigenlijk, je kan je voorstellen... een enorme bedreiging. He, voor iedereen die wat te verbergen heeft. Ja, dat site. leek toch ook iedereen dat het idee... nou ja, de wereldorde gaat zowat veranderen... Ja. want alles wordt openbaar en nou. dat leek voor iedereen gevolgen te hebben. En vervolgens is dus... door of omstandigheden... of allerlei krachten of zo... dat hele systeem ingestort. Dus Wikileaks... Hef, hebben ruzie met elkaar gekregen. Die Assange, dat is ook niet de, de makkelijkste persoon die je, die je kan bedenken. Je zou je kunnen zeggen wat het tragiek van dit geheel is. Hij is nu zelf een klokkenluider. Hij is hetzelfde lot. Hij heeft een website opgezet om klokkenluiders te beschermen. Wat gebeurt er met zijn leven? Het is verwoest. Hoe je voor de rest ook van hem denkt. Die jongen heeft geen leven meer. Het is een klassieke tragedie. Ja, dus hij is geworden wat hij wilde voorkomen ja, nee, dat, dat anders betekent. zouden worden. Ja, nou ja. Dus dat is toch een klassieke, dat is een klassieke Ja, Ik bedoel, ik heb maan voor drie, dus dat, dat Luister, weet ik weer niet. Ik mee. denk dan even bijvoorbeeld aan iemand als Eudipoes. Die wordt gezegd van, hè, ja. je gaat met je moeder trouwen, ja. je gaat je vader vermoorden. Hij doet er alles aan om het niet te doen. En toch gebeurt het. Weet je, ja. zo De, in, in, in die en elke zin. stap die, die neemt, of koningskinderen, hij neemt, hij zakt dieper weg. Die worden ja. door herders in bossen gelegd. En toch komen ze uiteindelijk altijd weer op hun Want, bestemming terecht. Hij, hij zit nu in die ambassade. Dat is het grote probleem. Hij komt daar niet weg. Je, als hij zo gauw die stap naar buiten zet... Hij kan, hij, je kan eigenlijk niks verzinnen. Dus het enige wat scenario wat je kan bedenken... wat ik denk dat er gaat ja. gebeuren... is hij zit er in Ike. Hij blijft daar zitten, heel lang. Tot iedereen het vergeten is. En dan ontsnapt hij. En dan? Nou ja, uh, ik, kijk, het is een, ook een beetje onduidelijk... begreep ik, uh, hoe hij ooit in Ecuador moet komen. Want nee, zodra dat... hij de ambassade verlaat... ja, dan, uh, dan is hij een prooi. Elk scenario wat je daarvoor bedenkt, bedenkt... gaat niet werken. Dus... Uh, dus er is gezegd van, nou, hij gaat asiel aanvragen. Dan zegt Engeland, nou ja, ik kan wel asiel aanvragen. Zo ga je een stap buiten de deur doet. Uh, dan zeggen ze, we geven hem een diploma diplomatiek paspoort. Okay. Je maakt hem diplomaat. Dat werkt niet, want diplomaten hebben alleen maar diplomatieke bescherming... als ze erkend zijn door het land waar ze, waar ze zitten. Engeland gaat nooit accepteren dat hij diplomaat wordt. Um, ze zeggen van, uh, je kan hem ecuadoraan maken. Nou, als hij dat doet, heeft hij geen recht meer op asiel. Want hij is niet ecuadoraan. Dus dan kan hij ook zo opgepakt worden. Dus elk scenario wat je kan bedenken... Er is maar één scenario wat ik kan bedenken, wat wel gaat werken. Misschien is hij blijft er heel lang zitten. Hij vermomt zich op een gegeven moment, laat zich verbouwen, weet ik voor wat. Weet die ambassade uit te vluchten en gaat dan ergens heen. En het zou mij niet verbazen als dat is naar Australië. Oh, je waar hij vandaan komt. Je hebt mensen die hebben jarenlang in ambassades geleefd. Ja, het is een latijns jongen, amerikaanse kan ik traditie. Hè? Ja, oh, ja, ja? ja de, de, de latijns amerika kent nogal wat dictators. En meestal gaat het met de dictator zo dat hij wordt afgezet. En dan vlucht hij naar een ambassade van een ander land. En dan gaat hij dan zitten en dan wacht hij tot hij opgenomen wordt. Maar het is geen domme man. Dus hij kan, had ook van tevoren kunnen bedenken... dat dit dan uiteindelijk op niets uit zou lopen. Ja, maar wat was zijn alternatief? Naar Zweden gaan. En als, dan, als hij is ervan overtuigd, als ik naar Zweden ga... Ga ik lineairekte naar de Verenigde Staten. Daar wacht mij 40 jaar gevangenisstraf. Wat, Mieke, wat zou jij doen als dat je optie is? Wat zou je dan doen? Ja, ik bedoel, dat is je leven. Je, hij is 40 jaar. Dat staat je te wachten. Je komt er nooit meer uit. Je weet zeker, als je in de Verenigde Staten belandt zie jij het daglicht nooit meer. Ja, maar goed, nou. nu moet, het alternatief is wel... dat hij de rest van zijn leven op de vlucht moet blijven. Ja, nou, dat is dus de tragiek van al die andere klok, uh, klokluiders. Je hebt in de jaren 70 al je Philip Agee, een cia agent oh, ja. die, die deed een boekje open over de CIA. Nou ja, die heeft zijn dagen gesleten uh, in Cuba. Ja, dus je gaat altijd dan naar een land... Ja, het, het voordeel van Ecuador is de zon schijnt er. Dat heb je het ongeveer wel gehad. Ja. Goed, ik, ik zei net even, Wikileaks, het idee was toen destijds... het gaat de wereldorde veranderen. Dat, dat is toch niet gelukt op een of andere manier. Nee, vooral eh? Wikileaks is veranderd. De wereldorde is voor de rest wel een beetje hetzelfde. Nou, wel er zijn wel een heleboel dingen... Um, nou ja, alles kan ook toch nu geopenbaard worden. Wat is, wat is er eigenlijk met die, met die Wikileaks verder dan gebeurd? Je zei het is het is min of meer... Ja, ja, ja het plan was natuurlijk om... Uh, uh, die Wikileaks om daar elke dag of elke week, zeg maar, een zootje van ze hadden 250.000 van die berichten. Nou, als je dat nou een beetje druppelt, zo dan kan je gewoon altijd maar in het nieuws blijven. En dan kom heb je een beetje overzicht op wat je doet. Vervolgens kregen ze ruzie bij elkaar met Wikileaks en op de een of andere manier lagen al die 250.000 berichten in één keer op straat. Die waren gelekt, zeg maar, gelekt door een eigen organisatie, ja. door een conflict. En dat toen was een schat weg. Nou, uh, hij zegt dat hij nog andere documenten heeft. Dat heeft hij nooit, hij heeft er niks meer bekend gemaakt. Dus ja, alles wat er is van WikiLeaks, dat weten we nu. En dat heeft wel in, uh, toch wel wat gevolgen gehad hoor. Ik bedoel, in India zijn de anticorruptiewetten mede door aangebracht. Er wordt gezegd dat het de, een van de dingen is geweest waardoor de Tunesische opstand is begonnen. Hè, doordat mensen konden zien nu hoe de Amerikanen zelfs spraken over hun Tunesische dictator. Dus het, heeft, het is niet zo dat het uh, allemaal voor niks is geweest. Alleen het systeem van ja, we maken een systeem waardoor alles openbaar kan worden, dat is mislukt. En zijn, ze hebben ruzie met elkaar gekregen, dus er zijn allemaal andere Wikileaks opgericht. En die zijn ook allemaal, ik heb ze nog even gekeken vanochtend, zijn allemaal weg. Want er komt <laughs> toch ook weer steeds nieuwe informatie die interessant is om, om, om te openbaar te maken, zou je zeggen. Nou ja, het idee, van grote... het idee van Wikileaks was dat je dat veilig kan doen. Ik weet niet, hè? Ja, in de Verenigde Staten ja. zit nu een jonge Bradley Manning een soldaat... die uh, ook uh, waarschijnlijk uh, een duivel van 40 jaar krijgt. Omdat hij dingen heeft gegeven aan Wikileaks... En vervolgens wel de pineut is. Wel door zijn eigen schuld, daar heeft WikiLeaks niet zoveel mee te maken. Maar hij is wel de pineut. Dus het werk, het idee van... je kan ge ge geheimen publiceren zonder dat je risico loopt. werkt niet. Zeg eens eerlijk, Mieke. Stel dat jij staatsgeheimen zou hebben waarvan je denkt... hoe, ik moet hier vanaf. Zou je ze aan WikiLeaks geven? Nee, je kijkt wel link uit. Want voordat je het weet, eindigt Job... eindig je in een of andere ambassade hier in Den Haag... waar je zit te wachten op je uitlevering. Ja, dat is, dus het concept werkt niet meer. Toch niet meer. En dat hadden ze niet voorzien. Nou, het was een strijd tussen zeg maar, internet en het machtigste land ter wereld. Van laten mm -hmm. zien dat we dat kunnen. Nou, tot nu toe is het machtigste land ter wereld nog steeds aan het winnen. Want wat zien we? Ah, je moet niet vergeten: Bradley Manning zit in de Verenigde Staten in de cel. Julian Assange zit in de ambassade. 16 supporters in de Verenigde Staten staan terecht, krijgen douwen tot 15 jaar. Uh, in Engeland staan ze volgende week terecht: hackers die hem gesteund hebben. Er is een hele, we hebben het nu over Assange mm -hmm. en Manning, maar er zijn nog heel veel meer. Die allemaal de cel ingaan vanwege dit project. Ja. Dat noemen wij geen succesvol project. Nee. Nog even een punt. Ecuador, nou niet bepaald een land dat bekend staat vanwege zijn vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Ja, dat ook, werd ook een beetje huigelachtig. Nou uh, ja, kijk, ze, de, de, de, in. zoals in meerdere Latijns-Amerikaanse -Amerikaan, kanten uh, zijn er conflicten met de media. Ja. Dat heeft ook te maken met de Amerikaanse relaties over het algemeen wel. Het Ecuador is niet het paradijs op aarde, maar het is ook geen China. Dus uh, de, de, de, de president die daar zit, dat is een bijzonder figuur. Hij is herkozen. Uh, een van de dingen die, die Korea hij heeft heet gedaan. Hij, he? Ja, Korea, Rafael ja. Korea. Een van de dingen die hij heeft gedaan, is. Uh, daar is hij op gekozen. Het was soort, Ecuador was eigenlijk een beetje het Griekenland van, uh, van Latijns-Amerika. Hoge schulden, konden niks meer betalen. En hij werd president doordat hij zei: van ja, wacht even. Wie is die schulden aangegaan? Wij niet. Hm. Het zat hier een corrupte regering, die is al die schulden aangegaan. Waarom, waarom moeten wij gaan betalen voor al die schulden? Dus die heeft die schulden ongrondwettig verklaard voor een groot deel. En uh, ja, daar word je geen vrienden mee met de rest van de wereld. Nee, goed. Dus Assange wordt een keer onder een grote doeken uh, gesmokkeld uit die ambassade. Dat is wel de enige manier om nog een beetje in de, in de publiciteit te blijven. Misschien voor hem, hè? Of, of zou hij het daar niet om... Ja, misschien dat hij nu wel even eigenlijk uit de publiciteit zou willen... Als die, ik zou, als ik hem, kijk, hij zit in die ambassade, daar kan hij niet 40 jaar blijven, dus hij zal moeten vluchten. Heeft hij veel contact met de buitenwereld daar? Ja, internet. Ja, Dan heb nou. je, een stijl met de hele wereld. Hij heeft zijn eigen tv-programma bij ja, de Russische okay. televisie, ook niet, ook niet de fijnste zender die je kan bedenken. <laughs> maar, ja, dus, ja, hij moet ook geld verdienen natuurlijk, jongen. Ja. Nou, uh, we zijn benieuwd hoe het met hem afloopt. Is, uh... Uh, de volgende stap wordt altijd erger. Dat is het tot nu toe wat er gebeurt. Dus okay. tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Internetjournalist Francisco van Jolo hoorde u. Het. het ging dus over Julian Assange en Wikileaks. Als u er meer over wilt weten... U kunt terecht op onze website nieuwshow.nl. Dankjewel, Francisco. 10.000 Nederlanders die langs het spoor wonen, kunnen de komende jaren hun borst nat maken. De geluidsoverlast als gevolg van het spoorboekloos reizen zal flink toenemen. Voor al die extra passagierstreinen moet ruimte worden gemaakt. En zullen goederentreinen treinen worden verplaatst naar de randen van de dag. In Vught loopt de overlast van spoorlijnen en de Rijkswegen nu al de spuigaten uit. Hier bij mij in de studio: wethouder verkeer en vervoer voor Wilbert Seuren, die zijn hart volgens mij vasthoudt. Ik hou mijn hart zeker vast. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Ja, spoorboekloos rijden. Ja. Wat is dat? Uh, ja, dat moet je je voorstellen als een metrosysteem, maar dan voor de treinen. Oh, ja. Dus uh, het idee, wat natuurlijk op zich een prachtig idee is... dat je niet meer wacht op de trein of dat je op je klok kijkt... maar dat je weet, net zoals je in de metro weet, dat er een trein komt of een metro komt. Het uh, reiziger wordt daarmee natuurlijk fantastisch bediend. Ja. Betekent wel voor Vught dat er flink wat meer treinen personentreinen, want hebben het hier alleen nog over personentreinen, ja. door Vught gaan komen? Ja, want dat spoorboekeloos reizen geldt niet voor de goederentreinen natuurlijk. Nee, dat, ja. precies. Die moeten er ook nog bij. En ja, ja. tot nu toe was uh, Vught niet een, uh, een station en een plaats waar goederentreinen veel doorheen komen. Heb je? daar een station wat... in Vught. We hebben zelfs een station okay. in Vught. Ja. En, uh, wat er nu gaat veranderen is dat zoals dat heet geherrouteerd. Dus grote vervoerstrajecten worden omgelegd en waar ze dus nooit door Vught komen, gaan ze nu wel door Vught komen. En dat is misschien nog wel een dan dat er meer personentreinen doorheen komen. Ja, want die goederentreinen treinen zitten volgens mij meer s'nachts, of aan de randen van de ja, dag. Ja, zo heet dat dan, maar uh, je moet het gaan rekenen. Hè? Wanneer moeten die treinen dan allemaal rijden? En dat betekent natuurlijk ook dat ze s'nachts zullen gaan rijden. Uh, dat is, een, ja, ik zou zeggen, bijna dan de driedubbele belasting. Hè? Dus er komen er meer, ook in tijden waarin je er meer last van krijgt. Uh, dat betekent hoop herrie, uh, vuil,stof, trillingen. Maar het betekent natuurlijk ook dat de ligt tijden, zoals dat zo uh, mooi heet. Hè. De, de, de, je moet over die uh, sporen zien te komen. Wil je door een dorp van A naar B of willen brandweer en politie door kunnen, liggen... dan moet je natuurlijk eindeloos gaan wachten. Oh, want, want die spoorlijnen liggen midden door Vught. Ja, die, die, de, we hebben er geloof ik iets van 13 of 14 spoorwegovergangen. En daar, uh, de meeste van die treinen gaan allemaal langs al die uh, spoorwegovergangen. Ja, ja. Ja, ik, ik kom wel eens in Vught. En... Vught is een heel mooi groene plaats. Ja, beplaats, ja he? absoluut. Het schitterend dorp. Het werd ergens omschreven als een groene oase... in een cultuurhistorisch landschap onder de rook van Den Bosch. Ja, mooi kan ik niet zeggen. Maar... Nee, maar het is ook ja, mooi, dat toch, is ook maar dat, dat is ook precies wat we zo graag willen houden. Maar het is dus ook kennelijk een enorm verkeersinfarct. Ja, want we hebben het hier nog over de treinen... maar we hebben ook nog een A2 uh, door ons dorp lopen. Ja. En we hebben ook nog een N65. He. Dan hebben we het over uh, het wegverkeer. He. We noemen dat dan cumulatie. En ja. voor cumulatie bestaat helaas geen regelgeving en geen wetgeving... Dus uh, dan ben je een beetje aan de, aan de heidenen overgeleverd. Om het zo en wie te zijn noemen. de heidenen dan? Ja, dat is toch natuurlijk uh, uh, de landelijke politiek. Die moet daar natuurlijk maatregelen op nemen, wetgeving op organiseren... en middelen beschikbaar stellen om die problemen op te lossen. Uh, woont u zelf uh, eigenlijk in de buurt van deze spoorlijn? Of nou, van een van die spoorlijnen? Ik zeg, uh, iedereen woont in Vught wel in de buurt van spoor okay. of van Wegen. En ik heb het dan relatief rustig. Ik kunt zeggen, uh, ik hoor ze allemaal. Maar gelukkig net op een afstand... waardoor ze niet uh, helemaal je slaapkamer indenderen. Ja, want er gaat ook nog een flinke snelweg langs Vught, hè? Er gaat, ja, wat ik zeg, dat door is de Vught, ja. uh, Iedereen kan dat prachtige gemeentehuis zien liggen. Dus dat is vaak een herkenningspunt. Maar omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Het zicht wordt binnenkort wel ontnomen... door Um, geluidswallen van 4, 5 meter tot 10, 12 meter hoog. Nou, dat is voor het geluid prachtig, maar voor het zicht en de beleving natuurlijk iets minder. Nee, maar goed, dus u zegt het was al erg, hè? Ja. En het wordt, ja, alleen al, en het wordt ja. erger. Ja. Waarom wordt het erger? Het wordt erger omdat, uh, nou, ik zei al, die, die, die spoortreinen dat, dat gaat toenemen. Ja. En die en dat is echt het, het spookbeeld in Vught. Um, als je je voorstelt dat uh, mensen echt aan het spoor wonen, en dat zijn er heel veel... Uh, en die krijgen straks echt het zicht op die goederentreinen. En niet alleen het zicht erop, maar ook de trillingen, de herrie... En al die dichtlichttijden. Dus je komt het dorp nauwelijks meer in of uit. Ja, dat, en het is dat? in drie, vier vervoudiging van de problematiek. Een dus dicht, dat, dichtlichttijden? Ja, een spoorboom gaat dicht. Er komt een trein. Ja, als het er één is, gaat het nog wel. Maar als er vier, vijf achter elkaar gaan... en als het een kwartier tot een half uur per uur is of nog meer... dan sta je dus gewoon de hele tijd te wachten... tot je het dorp uh, van de ene kant naar de andere kant mag. Dus je krijgt gewoon, we noemen dat de vierendeling van vucht. Je krijgt gewoon blokjes vucht... Die bijna niet, waar je niet meer van de ene kant naar de andere kant kan. Zonder tien minuten hier, kwartier daar uh, te wachten. Ja, dat is natuurlijk een ramp voor zo'n dorp. En hoe wordt dat dan door uh, ProRail gecommuniceerd? Nou, Want het zal eh, toch. Een gegeven moment hebben ze dat nog aangekondigd? Ja, ja, ja ProRail. Aan pro pro het eerste wat pro Rail, uh, waar me ProRail mee te maken krijgt, is budget. Waar ze de maatregelen voor moeten gaan uh, uitvoeren. Dus ze krijgen wel een budgetje om wat te doen. Maar dat is natuurlijk heel erg krap. En dan gaan ze vervolgens. Naar... krijgt een budgetje? Nou, vught niet. ProRail Pro ja, moet met dat budget uh, maatregelen gaan nemen om, om iets oh. aan die problemen te doen. Oké, okay. want wat, wat wordt er dan georganiseerd? Een in, in, in, in, in, in, in, in, uh, avond of er zo? Er wordt een informatieavond georganiseerd. Er uh, was, was van tevoren ook wel even contact. We hebben gezegd: ProRail, let op, dit leeft in vught... Dus reken erop dat daar veel mensen op afkomen. En dat bleek ook. Want... Nou ja, u bent niet de enige gemeente die hier nee, mee te maar maken heeft ik, natuurlijk. Dat hè? klopt. Maar als ik kijk naar andere gemeenten. Den Bosch, Bokstel in onze regio. Hadden die avonden ook. En daar kwamen toch veel minder mensen op af. Omdat nee, maar ook in Oost-Nederland. Mensen... Oost-Nederland best... is ja. ook heel actief. Ja. Zeker, ja. Ja. Ja. ja. In Overijssel, ja. zo die kant op. Maar ja. goed, ja. we hebben het ja. nu over Maar hier, hier ja. kwamen dus duizend mensen af op, op die uh, avond. Ja. Die berekend was op drie, vierhonderd man. Dus er ontstond een enorme chaos. Uh, alleen al, al toen al. Dus het was nog maar de informatieavond. Ja. Ja, omdat mensen boos zijn. Omdat mensen boos zijn en ze ook ontzettend bezorgd zijn. Dus het is wel hun dorp, het is wel hun woonruimte. Zij leven daar. En zij zijn bezorgd en terecht dat er te weinig middelen zijn om fatsoenlijke maatregelen. We zeggen niet maar, dat mag zijn, absoluut wat niet Wat zijn dan er moet fatsoenlijke maatregelen? Nou, je, wat je, het eerste wat je zou kunnen doen is: haal dat spoor buiten het dorp. Dat is natuurlijk ook het meest ingrijpende. Gewoon we hebben ook eromheen leggen, ja. Dat kan, maar uiteraard dat is ook de duurste oplossing. Maar ook als je het in het dorp moet doen, dan kun je zeggen... Verleg, verleg, maak hem lager. Dus de grond in, tunnel of tunnelbak... waardoor je er overheen kan om, die, uh, om, om het dorp nog te, bereikbaar te houden. Maar dan kun je ook meer doen aan geluid, trillingen en noem maar op. Maar die varianten zaten er niet in. Er zaten wel wat varianten in de oplossingen... waarvan een deel nog door de gemeente moest worden betaald... omdat ze niet helemaal in de normen pasten. Dus wij moesten naar de mensen gaan uitleggen, onze vluchtenaren... dat we misschien moesten bijbetalen aan maatregelen... die dan niet precies in de normen passen. En dus uh, uh, voor ons op onze rekening komen. Maar goed, niet uitleggen. omleggen is te duur. Verzinken is, is, is ook dat heel duur. Is, wat is, duurder is er nog iets? Dan wat er nu ligt. Nou, het, het, het goede Over... nieuws is... dus in die zin is het gelukkig niet alleen maar een rampverhaal. De minister heeft gezegd... ik, ik begin dat gewoon beter te snappen. We gaan die variant verdiepen. Hè, dus toch maar wat meer de grond in. Ik ben bereid om daar nou een studie voor te gaan uh, verrichten en te kijken of we dat toch niet haalbaar kunnen maken. En dat is, maar dat is ook een resultaat waar we Kamerleden voor hebben moeten lobbyen, waar we de minister iedere keer op hebben moeten attenderen. Waar we de Mevrouw ambtenaren steeds hebben. Ja. ja, en dat, wat het sterke daarbij is dat de bevolking zelf daar ook heel actief is op. Die zijn dus niet gaan zitten van, en alleen maar neeroepen. Die ze hebben elkaar gevonden, ze hebben elkaar uh, verenigd in een aantal bewonersgroepen. Mm -hmm. Hebben gezegd we gaan niet alleen neeroepen, maar we gaan ook meedenken. En, en, en dat is wel een mooi resultaat. En hoe zou u ProRail dan als gesprekspartner typeer? Nou, ProRail wil wel meedenken, maar moet natuurlijk ook de middelen hebben om, om mee te kunnen denken. Dus als je zegt, ja, u mag meedenken, maar we hebben eigenlijk geen geld om oplossingen te bieden... ja, dan, dan komen zij natuurlijk ook in de knoop. Op het moment dat zij weer wat ruimte in hun budget krijgen van het ministerie... kunnen zij ook beter meedenken met de bevolking. Het is echt niet zo dat ProRail alleen maar uh, de boze vijand is... In dit geval. U denkt, ik denk ik moet ook ze. niet al te lelijk over ze doen, want ik moet er nog uh, iets met ze oplossen. Ja, nou, u, u voelt het goed aan. Maar ja. uh, wij merken ook dat ze best bereid zijn om mee te denken. Maar je moet ze ook wel in de gelegenheid stellen. Uh, nog even tot slot, want je krijgt ook te maken met geluidsnormen. Hè? Ja. Uh, wordt er volgens u gegogeld met cijfers? Er wordt of er wordt gegoocheld, of er wordt um, niet adequaat uh, op een situatie als vlucht uh, gerekend. Want, uh, Want er zijn toch normen voor? Ja, of, of, of, maar je, er zijn twee dingen. Het ja. is natuurlijk altijd waar, meet je op welke plek ja. meet je. Ja, ja. Uh, ik heb wel eens het gevoel dat als het probleem te groot wordt, de norm weer iets wordt aangepast. En ja, hoe strakker de norm, hoe meer maatregelen je moet nemen. En ik denk wel de, eens... de beleving van de mensen zit überhaupt niet in de normen. En de geluidsnormen het is vaak een kwestie van interpreteren. De, de beleving en, zit niet in de normen. Daar nou ja, moet ik even over nadenken, over zo'n zin. Je kunt natuurlijk mensen uitleggen... ja, het past in de norm. En of u nou uit uw bed trilt of niet... ja, dat zit helaas niet in de norm. Ja... Dat is dus niet uit Ja, leggen. maar goed, ik, u snapt ook wel dat je ergens een grens moet trekken. Want als, heeft natuurlijk, als een pluisje neervalt al last, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja. Klopt, maar omgekeerd is het ook zo dat wij meer het gevoel hebben. We zeggen dat het een beetje de Schiphol gevoel te ja. zijn, normen. Maar wat doe je daarmee? Ben je daar actief mee? En doe je dat in het belang van de mensen die daar wonen? Ja. Of alleen in het belang van, uh, in dit geval, Schiphol? Ook. En ik heb het gevoel dat het nog steeds vooral een Schiphol belang is. Nou, maar dan voor treinen. Goed, maar u ziet ook uh, einde aan het licht van deze spoortunnel. Nou, als, als die maatregelen worden genomen, en we hebben wel dat betreft ja. de politieke lobby goed ja. gevoerd, uh, als de Kamer dat nu mogelijk blijft maken, dan denk ik met een verdieping dat we weer een slag gewonnen hebben. Maar goed. U blijft wel in Vught wonen? U blijft in Vught, wonen, daar is het te mooi voor. Oké, okay. hartelijk dank. U hoorde Wilbert Seuren, hij is wethouder van verkeer en vervoer in Vught. En dat ging over de groei op het spoor, die zal leiden tot meer geluidsoverlast. Zometeen ga ik praten met Linda Huiskamp, die zit in Australië vast omdat ze betrokken was bij een ongeluk. En ik praat ook met Gertjan Knoops. Tot zo. Samen thuis, samen dros.